4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op en rond het Museumplein in Amsterdam is veel politie... om een demonstratie van moslims in goede banen te leiden. Voor de deur van het Amerikaanse consulaat staan onder meer acht politiepaarden. Op het plein hebben zich een kleine honderd mensen verzameld. Ze protesteren tegen de anti-islamfilm Innocence of Moslims. Die leidde de afgelopen dagen al tot veel verontwaardiging en rellen in de moslimwereld. De manifestatie verloopt tot nu toe rustig. Afgelopen vrijdag werd in Amsterdam ook al tegen de film gedemonstreerd. Het consulaat ging toen uit voorzorg eerder dicht. Maar er waren geen ongeregeldheden. VVD en PvdA kunnen heel goed samen een kabinet vormen zonder andere partijen. Dat zei VVD-prominent Winsemius in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem is het geen bezwaar dat de combinatie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Hij denkt niet dat de Eerste Kamer partijen partijpolitiek gaan bedrijven. VVD-leider en premier Rutte zei eerder dat samenwerking tussen alleen de VVD en de PvdA heel moeilijk wordt vanwege het gebrek aan steun in de Eerste Kamer. De eigenaar van de krant The Daily Star is zo boos over de publicatie van de topless foto's van Kate, de vrouw van Prins William, dat hij de eerste editie van de krant wil sluiten. De Irish Daily Star publiceerde de omstreden foto's in de krant die alleen in Ierland uitkwam. Volgens de directeur van de krant is de publicatie van de foto's op geen enkele manier te rechtvaardigen. De hoofdredacteur van de Irish Daily Star noemt de beelden erg smaakvol... en vindt dat de hertogin op dezelfde manier moet worden behandeld als bijvoorbeeld de popsterren Rihanna of Lady Gaga. De autoriteiten in Afghanistan zeggen dat er acht vrouwen en meisjes zijn omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO... De NAVO zegt dat de aanval was gericht op een groep van ongeveer 45 opstandelingen. De meeste zouden zijn omgekomen. Maar helaas zijn er mogelijk burgerslachtoffers gevallen bij deze actie. Zo'n vijf tot acht Afghanen, al dus de NAVO. Het weer. Wolkenvelden, vooral in het zuidoosten ook zon. In het westen en noordwesten lokale een bui. Middagtemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag, drie minuten over vier. We gingen het nieuws in met tien van Utrecht tegen elf van PSV, Frank Bielaard. En toen moest het gaan gebeuren voor de ploeg uit Eindhoven. Standaard situatie voor FC Utrecht, dus kijkt iedereen naar Van der Hoorn. Komt hij één keer niet in de buurt van de bal, Kop Bulthuis de 1-0 binnen voor FC Utrecht. Met zijn tienen tegen de elf van PSV, die uit Eindhoven dus in de problemen in de gewaard. Werkt AZ en het doelsaldo tegen Roda, Bas Tichler. Als ze wat uh, geconcentreerder zouden zijn gebleven in de tweede helft was dat gebeurd. Nu is het slecht, zoals je dat zo zou mogen zeggen, 4-0. En dan hebben we het debuut meegemaakt van Marcus Hendriksen, de Noor... Die overkwam van Rosenborg Eigenlijk geldt als de echte opvolger van Rasmus Elm. Die vertrok voor vijf jaar getekend. En zijn eerste minuten nu in deze wedstrijd die al lang gelopen is tegen Roda. EK-finale. Honkbal en die houtkamp. Is Italië kampioen? Jawel. 8-3 is de eindstand. Italië verdient gewonnen hoor. Gisteravond gewonnen. En nu, nu het er echt om ging. Helemaal 8-3. Kansloos Nederland. Eigenlijk alleen in de eerste inning nog wat kunnen doen. Maar 8-3 zet genoeg. Na de eerste keer in 1954. Nu de tiende keer voor voor Italië in 2012, Italië-Europees kampioen, tot grote teleurstelling van alles wat rond oranje loopt. amsterdam Pinoké doelpunten te over. Geert de Groot. Ja, want Amsterdam leeft weer een klein beetje. De derde treffer kwam van Teun Rohof. Pinoké leidt nog steeds met 4-3. En dit is wel een heel belangrijk moment. Tien minuten voor het einde. Want Pinoké krijgt de derde strafcorner van de wedstrijd. En de eerste twee werden raakgeschoten door Justin Reed-Ross. En de derde, de derde, wat gaat hij daarmee doen? Als hij deze erin prikt, als hij deze keer van de... SV van Essen weer passeert de doelman van Amsterdam. Dan denk ik, ja, dan denk ik dat het echt gespeeld is. Met 4-3 kan het nog voor Amsterdam. Maar wordt het 4 -3? Nee, hij gaat ernaast. En Amsterdam blijft leven. Strijden voor een gelijkspel in ieder geval. 3-4 en nog precies 10 minuten te spelen. Gio Lippens met uh, tijdrijden voor die merkenploegen Gio. Als je de laatste metingen onderweg als uitgangspunt gaat nemen... dan zou je denken dat het podium er als volgt gaat uitzien. 1 Omega Pharma, de Belgische ploeg met Tom Bonen, dus met Tony Martin. 2 BMC, verrassend goed. En derde plaats voorlopig voor Rabobank, maar het zegt allemaal nog niet alles. Want we zijn er nog niet. Omega inmiddels bezig aan een beklimming. Rabobank op weg naar Valkenburg. Kijken naar het podium van dit moment, het echte podium. Liquigas voorlopig op de eerste plek. Astana tweede, vakantieverleid derde... Maar die worden er nog wel afgereden hoor, door die ploegen die er nu aan gaan komen. voice like Alice ringing out there's no We gaan weer eens even naar Utrecht. De 10 van Utrecht tegen de 11 van PSV Frank Wielhuis. Ja, het, zijn, het is het verhaal van de 10 kleine negentjes. Er zijn er nog maar 9 bij Utrecht op dit moment. Want Gernd moet eraf met direct rood. Een overtreding van achterop van Bommel. Hij gaat in de achtervolging op het moment dat van Bommel de bal achterin komt ophalen. Van Bommel versnelt. Gernd maakt een sliding achter op de Achillespeze van van Bommel. ...onbesuist van de zweet, dom ook. En uh, Wouters vinden dat dan weliswaar geen directe rode kaart. Maar dat was het wel. En dat betekent dat uh, Utrecht weliswaar met 1-0 voorstaat... ...maar wel twee man minder heeft nu dan uh, PSV. En dat had er al een uh, advocaat, had er al een verdediger afgehaald. Willems is naar de kant gegaan. Narsing daarvoor in de plaats gekomen. En dat betekent dat er twee spitsen centraal staan. Nu Lens bij Matafs in de buurt gekropen. Narsing op rechts, de Pai op links. En daarachter dan nog Wijnaldum, die daar wordt ondersteund nog door Strootman... En dan is het Van Bommel die zich verdedigend nog een beetje bezighoudt met die drie die daar achterin nog staan. Met Marcelo in het midden, Bauma aan de linkerkant en Hutchinson aan de rechterkant. Ja, bij Utrecht zullen ze nu alles eraan doen om in die laatste negen minuten het spel te vertragen. Die 1-0 voorsprong vast te houden. Zo ook nu als de vrije trap achterin genomen wordt door, doel, door de doelman, door Ruiter. Dan wordt er geduwd, een domme duw van Marcelo. Niets aan de hand. Kan gewoon het 1 tegen 1 duel met Duplan winnen normaal gesproken. Maar dan geeft hij de Fransman een duw en dan levert voor Utrecht een vrije trap op. Die gaan ze nu kort en snel nemen. Takagi ingevallen bij Utrecht... Blijft dan in de hoek staan met drie PSV'ers om zich heen. Houdt de bal daar in de buurt, legt hem dan even breed op oor. Die wil dan richting de hoekvlag, maar dat wordt voorkomen door Strootman. Zo kan PSV eraf komen. De Eindhovenaren ongetwijfeld met haast en uh, twee man meer. Dus ergens moet dat uh, resultaat gaan opleveren. De Pai nu uh, speelt lens in Strootman. En dan duikt daar ineens Wijnaldum op met een boogballetje over de goal van Utrecht heen. Dat heeft slechts een doeltrap op voor de thuisploeg. PSV heeft nog acht minuten om die 1 0 achterstand goed te maken met twee man meer tegen FC Utrecht. Vermaakt AZ het publiek nog een klein beetje in die slotfase was. Jawel, want Maher had een goal kunnen maken. Nu zijn er wat hoekschoppen te nemen eigenlijk op een rij waardoor we Roda wel weer echt met de rug tegen de muur staat. En nadat we al debutant Hendriksen hebben gekregen, krijgen we nu debutant Thomas Lam. Die loopt hier eigenlijk al wel een poosje rond. Finse verdediger, 18 jaar. En die mag dan nu nog in het elftal de stopfase. En gejuich is het voor Giuliano Vijnaldum die naar de kant gaat. Wel wat aardige dingen heeft laten zien. Ook pas 20. AZ heeft bij vlagen bijzonder goed gevoetbald. Dat is ook wel gegeven door de tegenstander. Want Roda was echt onwaarschijnlijk slecht. Die hebben zo dus ongeveer alles fout gedaan wat je maar fout kan doen. Zodat AZ nu bijna op 5-0 kan komen omdat er een schot is van Berghuis. Ook al een invaller. Maar die bal gaat een meter naast het doel van Courto. Roda wil denk ik zo snel mogelijk naar huis, maar Dan hebben ze één probleem. Het gaat heel lang duren. En het rijden. Gio Lippen zit daar namelijk helemaal. Zover is het wel rijden bijna. Gio, want jij zit in Valkenburg. Bij die ja. vroege tijdrit en die medailles. Ja, dat gaat niet drukken voor Rabobank in ieder geval, want Luis Leon Sanchez moest er af en zelfs ook Robert Geesink moest er af op het moment dat ze de Kouwberg opreden. Stef Clement die daar het tempo voerde en Lars Boom die zag je omkijken echt met een uh, boos gezicht van jongens, dit kunnen jullie niet maken. Hoe kan dat nou dat jullie uitgerekend er nu af moeten? Clement rijdt daar nog steeds uh, voor, uh, een flink stukje zelfs uh, daarvoor. En uh, dan moet Boom moet dan uiteindelijk Geesink en uh, Luis Leon Sanchez weer terugbrengen in de richting van Stef Clement, want het gaat gewoon om de tijd van de vierde man in de ploegentijdrit. We keken ook naar die tussentijden. We gaven zojuist het podium, het virtuele podium, zo'n beetje halfweg koers. Maar inmiddels op 38,2 kilometer waar ze allemaal al voorbij zijn is de situatie toch al heel erg anders hoor. Want daar zien we dat de verschillen heel groot zijn. Omega daar 44 seconden sneller maar liefst dan Rabobank. Ja, het zou nog moeten kunnen, want Rabo staat daar nog steeds op een derde plek. Maar dan moet je ook wel even doorrijden, zeker op die Kouberg. En daar ging het niet goed. Als ze uh, met Medaille verliezen hier. Dan verliezen ze hem in die laatste klim op de Kouwberg. En natuurlijk ook door het kwijtspelen van uh, Wilco Kelderman. De eerste man die eraf moest. De jonge uh, renner waarvan we weten dat hij goed kan tijdrijden, Maar vandaag even niet. Daar verliest Rabobank mogelijke medaille mee. We zijn er nog niet hoor, want de ploegen moeten nog binnenkomen. Rabobank in de laatste kilometers voordat ze hier over de finish komen. Houd Utrecht stand met twee maal minder tegen PSV Frank Wielaard. Dat moeten ze in ieder geval nog vijf en een minuut doen. Vooralsnog lukt het 1-0 voor Utrecht. En PSV nu alles op de aanval. Ruiter levert de bal met een uittrap zomaar in. Daar staat dan Lens nog om een been uit te steken. Dat hoort niet. Uh, Wouters wijst Blom daar ook op. Maar die was al lang de andere kant op aan het kijken. Dus kan PSV gewoon weer opbouwen. Iedereen behalve titel nu op de helft van Utrecht. Een aardige actie van Depay die de bal achter zijn standbeen in de buurt... Uh, ...van Matafs wil krijgen. Dat lukt alleen niet. PSV blijft wel in balbezit. Lens nu even uitgeweken aan de linkerkant. Komt de paas bij de tweede paal. Niemand daar behalve ruiten. Bal plukken. Even gaan liggen. Tijd pakken natuurlijk. Dat hoor je te doen op zo'n moment als je met 1-0 voorstaat... ...en twee mannetjes minder op het veld hebt lopen. Utrecht doet het vooralsnog prima. Je kunt ook zeggen dat PSV het vandaag bijzonder slecht doet. Ook tegen twee man minder. Niet uit de verf komt in Utrecht. 1-0 voor de thuisploeg. Dan gaan we even naar Gio, want we willen weten hoe het met die medailles gaat. Nou, met die medailles gaat het zeker niet lukken. Want zelfs Liquigas, inmiddels alweer een tijdje binnen. Hè. Zij zaten in die hotseats. De plek waar de snelste ploeg tot dan toe mag blijven zitten. En ze mogen blijven zitten. Want Rabo Bank komt er over de finish. Met een achterstand van 3 minuten en 30 seconden op Liquigas. De hele koers waren ze sneller. Maar op het einde, met name ook door dat breken van die formatie op de Kouwberg. Verliezen ze uiteindelijk die plek. En dan gaan ze ook op zeker de medaille verliezen. Want we weten dat Omega en BMC dat die toch echt beduidend sneller zijn op alle dan Rabobank. Dus ik kan me niet voorstellen dat die twee ploegen nog tijd zullen gaan verliezen op Rabobank. Dat betekent dus dat ze in elk geval vierde zijn als ze dat al worden. Want we weten inmiddels ook nog dat Orica onderweg is. Die zouden nog sneller moeten kunnen rijden. Want die moeten nog voorbij dat één na laatste meetpunt komen. En dan weten we hoe hun tijd zich verhoudt tot de tijd van Rabobank. Nou, meteen maar eens even kijken hoor. Want we krijgen ze nu. Orica, die ploeg met Sebastian Langeveld, de Nederlander in Australische dienst, komen daar op die 38,2 kilometer langs en gaan ze dan sneller rijden dan Rabobank. Ze hebben nog 20 seconden zo'n beetje. Dat gaan ze inderdaad doen, want ze komen daar nu over de streep en rijden dan weliswaar 28 seconden langzamer dan Omega, maar stukken sneller dan Rabobank. Helaas, de medaillehoop is vervlogen. Rabobank gaat geen medaille pakken. We staan voorlopig nog wel op de tweede plek in het klassement. Van Leij voorlopig op de zesde plek. En kijk ik nog even verder naar beneden. Twaalfde plek voor Argo Shimano. Maar die echt goede ploegen, die moeten nog komen. Geen medailles dus voor Nederlandse proberen amsterdam Pinoquet. Het was close, Geert de Groot. Ja, en iedereen kijkt verbaasd naar het scorebord. Ik ook trouwens. Want daar staat nog 1 minuut en 20 seconden te spelen. Maar de scheidsrechters hebben afgeblazen. En Pinoquet viert de overwinning. En ook de spelers van Amsterdam waren daar totaal door verrast. Zij dachten nog 1,5 minuut te hebben om druk te blijven zetten op het doel van Pinoquet. Nou, dat is allemaal niet meer nodig. Het is afgelopen hier. De landskampioen bijt in het stof. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En verliest van de buurman, verliest van Pinoquet. En dat is ongelooflijk ongeveer het ergste wat je kan overkomen als Amsterdammer. Dat je met 4-3 in je eigen veld, stadion nog wel verliest van de buren. Verliest van Pinochet. Daar moet Amsterdam eens goed over gaan nadenken. titelfavoriet PSV bij het voetbal. Nog altijd achter tegen Utrecht, Frank? Ja, met nog twee minuten op de klok. 1-0 voor Utrecht tegen negen man nota PSV. En toen Utrecht met zijn tienen was... Was op achterstand gekomen door die kopbal van Bulthuis. En nu is het vechten tegen de Bierkaai. Vechten tegen zichzelf ook voor PSV. Een omsingeling werkelijk. Daar komt die bal weer voor. Maar Tafs heeft een 100% kans gehad. Mikte hopeloos naast en over de goal van Ruiter heen. En nu op zoek naar de volgende kans. Aan de linkerkant via de Pij, Het duel met Van der Maarels. strafschopgebied in. Tegenstander uitdagen. Kijken of hij dichterbij wil komen. Dan de bal neerleggen opnieuw voor Matafs. En dan bij de tweede paal uiteindelijk niet ingebracht. Bij Lens die daar stond te wachten. Daar Gaat de bal overheen. Dat was geen uh, halen aan voor uh, Lens. En nu dus is het nu weer Ruiter met de bal in zijn handen. Mag alle tijd nemen. Er was ooit een, een uh, regel dat je dat maar zes seconden mag. En nu doet Lens hetzelfde als wat hij net deed. Alleen nu zit hij aan de bal. En krijgt hij daarvoor een gele kaart. Onder het motto spelbederf. Je moet de doelman de, de ruimte geven om uh, de bal weg te kunnen trappen. En dan uh, natuurlijk probeert Stroopman dan te zeggen. ja, Hij raakt toch alleen de bal. Hij raakt de keeper niet. Dat mag het toch allemaal. Maar je mag de keeper niet hinderen. ...in uh, zijn spel op het moment dat hij in het strafschopgebied het spel wil voorzet, voortzetten. Je mag het hem wel een beetje moeilijk maken, maar niet onmogelijk om de bal uh, weg uh, te krijgen. Wel risicovol dat Ruiter dat uh, moment daar opzoekt met nog één minuut te spelen. Nu een vrije trap voor Utrecht, randje, strafschopgebied. En uh, daar gaat opnieuw alle tijd genomen voor worden. Als PS4 nog wegkomt met één punt hebben ze al behoorlijk gezwijnd. Uh, dat zit er eigenlijk niet meer direct in. Ook al heeft PSV in de laatste 10 minuten alles op de aanval gegooid. Je zou kunnen zeggen, je zou eigenlijk moeten zeggen, het was ruim Schoots te laat. De extra tijd rest natuurlijk nog de vrije trap op het hoofd van Van Bommel. De vrije trap van Robin Ruiter en dus terug naar Tieton die bal. En dan kan PSV weer komen. Van Bommel die de bal gaat halen. Iedereen in razend tempo richting de helft van Utrecht. Hutchinson uh, pikt daar de bal op. Levert in bij Narsing. Achterlijntje halen. Of gelijk bij de voorzet geven. Eerste tegenstander uitspelen. Komt die voorzet richting de penalty snip. Daar is het heel druk. En komt Van de Marel weg. Is het de plan die de rest doet? En. Uh... Moet Bouma achter de bal aan, krijgen we vier minuten extra tijd erbij. Die vier minuten zal het publiek vol achter de ploeg moeten gaan staan als een soort extra mannetje. Daar is Narsing in het strafschopgebied van Utrecht. Komt die bal opnieuw voor, weggewerkt over de achterlijn door Wuitens. En uh, iedereen nu van Utrecht terug in het eigen strafschopgebied Om daar maar te voorkomen dat er een P.S.V. Er in balbezit komt. De Pai gaat de hoekschop nemen voor PSV. Dat dus die 1-0 achterstand heeft en zo voorlopig even lijkt af te haken bij de absolute toppers in de Eredivisie En dat is toch een fikse tegenvaller met weer een uitwedstrijd waarin de punten verloren gaan. Slecht van Hutchinson en dan kan Takagi eruit komen. Moet in ieder geval de bal bij zich houden. Vier PSV'ers om hem heen. Het is uiteindelijk Strootman die het duel van de Japaner wint en dus kan PSV weer gewoon komen. Hebben we nog dik drie minuten extra tijd te gaan? Narsing nog maar weer eens een keer de tegenstander op zoeken. Bulthuis is dat. Bal neerleggen bij de tweede paal. In de buurt van Lens. Daar loopt Marcelo nu in de weg. En daartussendoor wordt Van der Marel in de mangel genomen. Die uh, haalt daar dan nog een vrije trap uit. uit. Heeft kramp. En dan gaat Utrecht nog een keertje wisselen. De nummer 10, oor gaat eraf. De man die Assare moest doen vergeten in deze wedstrijd. Nou, dat is hem redelijk gelukt. Zeker als we naar de stand kijken, zal iedereen daar zeer tevreden mee zijn. Zulo, een landgenoot, komt er voor hem in. Het is allemaal om tijd te winnen in die extra tijd hier in de Galgenwaard. Het publiek dol enthousiast. Was dit niet wat algemeen directeur Wilco van Schaik wilde? Het moest uitdagender, het moest aantrekkelijker. Nou, dit is wat Utrecht wel mooi vindt. Het helpt natuurlijk dat ze 1-0 voorstaan. Want het was verre van briljant. Maar dat was PSV ook. En dan helpt het als je weer eens een keer een wedstrijd wint tegen een grote ploeg in eigen huis. Al die negatieve geluiden in Utrecht zijn dan in ieder geval voor eventjes weer verstomd. Het is ook al een tijd geleden dat Utrecht in eigen huis wist te winnen van PSV ten slotte. In 2008 voor het laatst. De laatste aanval misschien wel. Die... Nee, dat zal nog wel even meevallen. Nog twee minuten ten slotte van de extra tijd minimaal te gaan. Daar komt PSV weer. Over rechts opnieuw. Hutchinson van Bommel. Iedereen... Bijna in het strafschopgebied bij Utrecht. De bal over de hele naar Depay. Goede aanname. Dan van de Marel uit spelen. Schieten of Pasen. Hij kapt twee man tegelijk uit. En dan plaatst hij de bal in de verre hoek. Dat was heel goed gezien, maar net niet goed gemikt van Depay. En dan uh, is het natuurlijk PSV dat haast wil maken. De bal bij Ruiter wil inleveren. Maar Ruiter die gaat helemaal naar de hoekvlag. Om daar de bal nog een klein tikje te geven. En dan gaat de ene partij klagen. Dat Ruiter tijd trekt en de andere partij gaat klagen dat de andere partij gaat klagen. En zo heeft ook daar blond het nodige over te doen. En krijgt Ruiter intussen alle tijd om dit bal op het randje van zijn doelgebied te leggen. Het kan niet anders dan dat PSV hier drie dure punten achterlaat in Utrecht. Het publiek gaat staan. Het publiek vergeert hier als de tiende man in deze wedstrijd voor Utrecht. Het publiek dat ze zo hard nodig hadden een klein applausje voor de ploeg over had in de rust ook. Toen de ploeg het prima deed tegen PSV. En nu de morele steun biedt die, het, die de ploeg ook keihard nodig heeft. Daar komt PSV weer strootman op de huid gezeten door Zulo. Die nog fris is natuurlijk. Bal voorgegeven. Achterin weggewerkt door Van de Horen bij Utrecht. Opgevangen door van Bommel. Bouwma dan bal nog maar een keer erin. Pompen. Richting Hutchinson. Komt de bal bij de tweede paal. En dan van de Marel weer. Ooi ooi oi. En die had al kramp. Die gaat nu weer gelijk liggen op de grond met een nieuwe krampaanval in zijn linkerbeen. En dan uh, moet hij geholpen worden door Ruiter. Maar Ruiter heeft daar geen tijd voor. Die moet de volgende aanval proberen te onderbreken. Daar komt hij weer. Van Bouwma de paas. Opnieuw van de Hoorn die wegkopt. Hutchinson die daar optraapt. Of is het Zulo die daar de bal verovert. Zulo verovert de bal. Voor Utrecht kunnen ze de. Kunnen ze er dan uitkomen? Verslikbaar bijna. Narsing zit er goed tussen. Als Bulthuis denkt die bal weg te kunnen schieten. En zo houdt PSV nog een hoekschop over. Dit is wel de allerlaatste kans die PSV gaat krijgen in dit duel. Want die vier minuten extra tijd zitten erop. Het is minimale extra tijd. Dus deze hoekschop kan nog genomen worden. Titon gaat ook mee naar voren. Gooit even zijn handen in de lucht bij wijze van ik ben er, kom maar met die bal. Marsing erachter, neem, uh, de paai erachter. En daar kopt de titon, bal gaat langs iedereen heen. Blom fluit nog niet, wacht nog steeds totdat de aanval helemaal voorbij is. Strootman nog een keer wegkoppen door Van de Hoorn. Nu kijkt Blom op zijn horloge en juicht de gewaard, Want Utrecht wint van PSV een zwaar bevochten overwinning. Maar PSV doet het vooral zichzelf aan. Is veel te geduldig geweest. Hij Heeft veel te lang gedacht. Wij gaan dit uiteindelijk toch wel winnen. Utrecht heeft zich dapper geweerd. En toen ze met de man minder kwamen te staan. De 1-0 gemaakt en die overeind gehouden. Ook met zijn negenen tegen de elf van PSV. Dure, dure punten. Laat PSV liggen in Utrecht. 1-0. En dus hebben we drie uitslagen tot nu toe. Het begon allemaal met Heracles tegen NAC. Een late treffer van Everton. Heracles wint 2-1. AZ, zei ik al eens eerder, een gala voorstelling. met drie keer Eltendoor. Wint met 4-0 thuis van Roda. En de verrassing zit hem dus in Utrecht... wat uiteindelijk met negen man kwam te staan. En met tien man scoorde tegen PSV. Bulthuis is daar de matchwinner 1-0. En straks gaan we nog naar Groningen-Vitesse. PSV blijft dus op negen punten staan na vijf wedstrijden. En zakt, want Feyenoord is daar overheen gekomen. Vitesse wat nog moet Spelen heeft al een punt meer. Ajax heeft er twee meer. En Twente heeft er zes meer op dit moment na vijf wedstrijden. En ja, zometeen hebben we nog Groningen tegen Vitesse. Wij gaan nu weer eens even naar het WK in Valkenburg. In ieder geval de ploegentijdrit, de commerciële ploegen. Gio Lippens. De vermoedelijk zekere wereldkampioen. Ja, de vermoedelijk zeker is een beetje een raar woord. Maar in ieder geval de vermoedelijke wereldkampioen Omega Pharma Quickstep. Op weg naar de finish te zijn in de aankomst. Allee, ze zijn nog met z'n zesen En zo hoort het ook Nicky Terpstra, de Nederlander, op weg straks... om op het podium het Belgische volkslied te horen. Want Omega start onder Belgische licentie. En dat betekent dat Nicky Terpstra als Nederlander in die ploeg... die hard heeft meegewerkt aan die overwinning. Want kijk hem daar eens even op kop van die beulen, Op kop van die ploeg. Hij sleurt de rest nu ook mee naar een goede tijd, maar ze komen met z'n zes over de streep. Chapeau voor die ploeg. Ruimschoots de snelste tijd tot nu toe. De eerste vier tellen. Terpstra uiteindelijk daar over de streep. En ze hebben een minuut en vier seconden sneller gereden dan de snelste ploeg tot nu toe. Liquigas. Het verschil tussen Omega, de ploeg dus van Nicky Terpstra, Peter Velitz, Christophe van der Wallen, Tony Martin, Sylvain Chavanel, Tom Bonen en de ploeg van BMC, onder andere Alessandro Ballan, Philippe Gilbert, Telefini, noem die mannen maar allemaal op was bij de tussenpunten voortdurend een dikke acht seconden. Ben benieuwd of dat straks nog zo is. Dat is het enige waar zij nog de vingers voor moeten gaan kruisen. Om het te hopen dat ze sneller blijven dan die Amerikaanse ploeg. Want dat kan natuurlijk nog gebeuren. Dat die dadelijk op de kouberg toch harder hebben doorgereden. Ook zij komen nu met vijf man op de finish af. Zijn inmiddels al op de kouwberg aanwezig. We zien ze daar. Ze hebben één mannetje overboord gespeeld. Het is in ieder geval niet philippe Zuilbert. Die rijdt daar in het vierde wiel mee omhoog. Gilbert met die Belgische nationale kleuren op zijn helm. Hij is de Belgisch nationaal kampioen tijdrijden. Tenminste dat was die. Maar Christophe van der Wallen is het op dit moment. En daar nemen ze afscheid van nog een mannetje. Zij gaan met z'n vieren door. En dan is het maar afwachten. Of zij toch nog sneller gaan rijden dan Omega. Ik denk het haast niet hoor. Want ze hebben moeite op die beklimming. We kijken daar naar een van de mannen die daar lastig heeft. Dat is Stelen Finney de Amerikaan. Dan denk ik dat ze hier toch definitief die wereldtitel kwijt zijn. Dat zij zilver gaan pakken straks de ploeg van. BMC. Goud is dan voor die Belgische ploeg van Omega Pharma Quickstep. En Rabobank inmiddels al naar de derde plaats geduikeld. Die gaan straks van het podium af. Die kunnen naar de anderen kijken. Die weten dat ze geen medaille pakken hier op dit wereldkampioenschap rijden. Nee, de wereldtitel die gaat naar Omega Pharma Quickstep. De ploeg dus van Tom Boonen, maar ook de ploeg van een Nederlander Nicky Terpstra. Davis Cup tennis dan dit weekend. We speelden tegen Zwitserland en konden het uiteindelijk niet bolwerken. Gisteren won Nederland toch nog wel een verrassend dubbelspel. Maar Robin Haase verloor vanmorgen kansloos van Roger Federer. En daardoor namen de Zwitsers uiteindelijk die beslissende 3-1 voorsprong. En zijn zij het dus die weer teruggaan naar de wereldgroep. Onze Davis Cup captain heet Jan Siemerink. En die vatten na afloop zijn gevoelens samen. Het is, het is een mooi weekend ge, geweest, uiteindelijk natuurlijk. Dat, dat kunnen we wel constateren. Ik denk dat op vrijdag dat de mannen naar behoren gespeeld hebben. Daar kan ik niet uh, ontevreden over zijn. Ik denk dat we gisteren een hele goede dubbel uh, hebben gespeeld met, met Robin en met uh, Jules. En, uh, en ook terecht de wedstrijd naar na zich toe hebben getrokken. Ik vond vandaag Robin vond ik, uh, slap beginnen eigenlijk. De eerste paar games uh, niet fel genoeg kan te maken hebben met dat hij die twee wedstrijden natuurlijk gehad heeft van vrijdag en zaterdag. Dat er wat, wat vermoeidheid, wat stijfheid in zat. Hij zei tegen mij dat hij er klaar voor was, maar het begin was er slap. En hij uh, heeft een moment gehad om terug te komen in die uh, set. Hij heeft drie uh, breekpunten gehad die, uh, die uh, Federer wegsloeg. En daar was hij erg teleurgesteld over. En in de tweede set uitte zich dat tot een bepaalde woede, waarvan ik dacht van ja, waar, waar is dat nou voor nodig? Daarna heeft hij, heeft hij wel zichzelf of zijn eigen spel in ieder geval kunnen gaan spelen. Is wat agressiever geworden in, in zijn voetenwerk, ook in zijn slagen. Maar goed, dat is tegen Federer in, in deze vorm, die gebrand was op, op reference na gisteren. Was dat, is dat niet voldoende en dat is logisch. En dan kom je dus ook in de breedte gewoon te kort. En dat, dat, dat, daar hadden we van tevoren rekening mee gehouden. En het is ook niet zo'n schande, toch? Of heb je toch een beetje de pesten? Nou, je moet naar je eigen prestaties kijken. Hè. Maar dat heb ik van tevoren ook gezegd. Als we gaan afzetten tegen Favrinca en Vedere, die kwaliteit hebben we niet. Maar we moeten naar onze eigen prestatie kijken. Ik vind dat we het vrijdag naar behoren gedaan hebben. Gisteren hebben we het zelfs heel goed gedaan. En vandaag was het wat minder. Ik, ik, ik, uh, ik schuif dat niet op Robin af, want dat kan altijd natuurlijk gebeuren. Ik had een andere start verwacht eigenlijk van de wedstrijd en die kwam er niet. En, uh, ja. Dan loop je uiteindelijk achter de feiten aan. Want als Federer voorstaat en met, met in zijn achterhoofd van ik heb gisteren verloren. Dat ga ik vandaag recht trekken. Want dat zag je ook duidelijk bij hem. Want hij speelde echt subliem vandaag. Dan ben je kansloos. Gaat deze, deze groep, deze generatie Nederlandse tennissers, kan die in de toekomst naar de wereldgroep? Nou, kijk, als je ziet dat Igor het afgelopen jaar zich ontwikkeld heeft, ook uh, Jules heeft het in de dubbel veel beter gedaan, hij heeft zijn hoogste ranking ooit nu de, dit jaar. En je ziet bij Robin dat hij, uh, dat hij het moeilijk heeft, maar wint wel zijn tweede ATP-titel van de zomer, dus uh, hij staat rond de 50, er zijn een paar dingen waar hij aan kan werken om nog wat hoger te komen. Timo is op de weg terug, die zijn wel weggevallen, het verhaal is bekend, die uh, krijgt nog één kans om daar terug uh, in te komen en zo. en ik denk dat hij die kans ook gaat grijpen, want die, die gaat ervoor. Nou, en als we dan uh, Schorel nog eens keer op het rechte pad kunnen krijgen, dan hebben we in ieder in ieder geval een selectie met als zij het maximale uit zichzelf kunnen halen... ben ik er nog steeds van overtuigd dat we met z'n allen in die wereldgroep kunnen spelen. Jan Siemering blijft dus optimistisch. Ondanks de 3-1-nederlaag Hij vertelde het allemaal aan Martin Friesema. En verder in die Davis Cup heeft Spanje zich in gigon ten koste van de Verenigde Staten naar de finale geslagen. Ferrer versloeg John Esner in 4 sets. Spanjaarden 3-1 voor. En de tegenstander dan in die eindstrijd... die komt uit de partij tussen Argentinië en Tsjechië. Radio 1... Het NOS show now. Het is half vijf, zo worden inderdaad gebreiden weer. Maar eerst de hoofdpunten met Lieselot Thomessen. Op en rond het Museumplein in Amsterdam is veel politie... om een demonstratie van moslims in goede banen te leiden. Voor de deur van het Amerikaanse consulaat staan onder meer acht politiepaarden. Een kleine honderd moslims protesteren tegen de anti-islamfilm... Innocence of Moslims. Deze zomer hebben meer buitenlandse toeristen Nederland bezocht dan vorig jaar. Er kwamen vooral veel meer mensen uit Duitsland en België. Het Nederlands Bureau voor Toerisme zegt dat dat vooral komt... doordat Belgen en Duitsers door de crisis dichter bij huis blijven. Het NBTC verwacht dat dit jaar in totaal zo'n 11,7 miljoen toeristen... Nederland zullen bezoeken. En dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. En bijna 1 op de drie kiezers besloot in de laatste 48 uur op welke partij hij zou gaan stemmen. Zo'n 15 maakte pas op de verkiezingsdag zelf de keus, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Uit het onderzoek dat na de verkiezingen is gehouden, blijkt verder dat 17 van de kiezers strategisch stemden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Instra. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, het blijft droog, de temperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 14 graden. Want inwaarts neemt de wind wat af, in het waddengebied blijft het matig tot vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. En morgen passeert een niet al te actief front en daardoor is er veel bewolking, af en toe regent het wat, morgenochtend vooral in het noorden en westen en morgenmiddag vooral in het midden en noordoosten van het land. In het zuidoosten blijft het droog en daar is de kans op zon ook het grootst. De temperatuur die stijgt naar een graad of 17 in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait morgen uit Zuidwest Is landinwaarts zwak tot matig, kracht 2 tot 4. In het noordwesten aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En namorgen wordt het een stuk koeler, overdag zo'n 15 graden. En we krijgen ook koude nachten met minimumtemperaturen rond 5 graden. Verder is er elke dag kans op een bui. Tegen het weekend wordt het weer wat minder koud. Het WK wielrennen in Limburg. De mannen, Tom Bonen en zijn vrienden waren al aan het juichen. Maar toen, maar toen, Gio. Ja, maar toen, maar toen. En toen kwam BMC en toen werd het toch nog heel erg spannend. Ondanks het feit dat ik ze al begraven had, de mannen van BMC. Die Amerikaanse ploeg, omdat ze uit elkaar vielen op de Koubergs. Ze hielden er nog maar twee over. Eentje reed zelfs vooruit. En uiteindelijk kwamen ze weer met z'n vieren bij elkaar. En wat kwamen ze tekort op de streep? Drie Tellen. Niet meer dan drie tellen kwamen ze tekort op de Belgische ploeg van Omega Pharma Quickstep. Dat zijn dus de wereldkampioenen, hoewel we nog twee ploegen in de baan hebben. Orica, Green Edge en de ploeg van Sky. Maar daarvan weten we dat op basis van de tussentijden... dat die al ruim een minuut rijden achter de tijden aan van Omega Pharma. En voor Orica is het iets minder, maar ook die zitten nog op respectabele achterstand. Maar dat BMC, wat heeft dat ongelooflijk hard gereden in die laatste zes kilometer. Want het laatste meetpunt was op 6 kilometer van de streep. En daar lagen ze nog 9 seconden achter op de proef van Tom Bonen. Maar dat hebben ze dus ingehaald tot aan de voet van de Kouwberg. Ik denk dat ze daar zelfs virtueel een flinke voorsprong hadden. nog op de tijd van Omega. En toen pas in die klim uiteindelijk de koers verloren. Hier komt Orica GreenEdge over de streep. Met Sebastian Langeveld daar keurig nog in het spoor. Nou in het tweede wiel. Hij rijdt daar. En dan gaan ze voorlopig de tweede beste tijd. nee, de, ja de derde tijd rijden. Want Omega is sneller. BMC is natuurlijk sneller. Dan gaan ze de derde tijd rijden. Dit gaat om een podiumplek. Sebastian Langeveld is dat naast Nicky Terpstra. De tweede Nederlander. Die bij de mannen een medaille pakt hier op dit wereldkampioenschap. Ploegentijdrit. Dat gaan ze doen. Want zij worden derde. Zij worden derde op 47 seconden. Achter Omega. De ploeg van Tom Bonen. De ploeg van Nicky Terpstra. Die mogen straks op het podium gaan staan. En dan klinkt het Belgische volkslied de Brabantson. En zal Nicky Terpstra zijn best moeten doen om de tekst mee te zingen. Of zal hij gewoon, net als vanmorgen Ellen van Dijk bij het Duitse volkslied rustig, sereen op dat podium staan, met een glimlach op zijn gezicht, want hij is wereldkampioen. Mooi hoor, het eerste wereldkampioenschap, ploegentijdrit voor commerciële teams. Gewonnen dus door Omega voor BMC en Orica. Sky moet binnenkomen, maar die tellen we gewoon niet meer mee. Rabobank trouwens voor de volledigheid op de vijfde plek. Van Soleil op de elfde plek, die zakken misschien nog een plekje als Sky daar in elk geval nog boven komt. En dan kijken we naar Argos. Argos staat nu nog op de de 17e plaats. Dan gaan we weer voetballen, want de 9e wedstrijd uit de speelronde 5 is die tussen Groningen en Vitesse. Vitesse staat gewoon derde en heeft ook nog een wedstrijdje te goed, namelijk deze kunnen oprukken naar de tweede plaats, Richard van der Maan. Ja, ja, zeker. Door de nederlaag natuurlijk van PSV kan Vitesse vanmiddag hier in Groningen wat vaster op de tweede plaats komen. Dat zou toch sensationeel zijn voor de ploeg van Fred Rutte. Nu een eerste gevaarlijke aanval van Vitesse in de vijfde minuut. 0-0 de stand voorzet van Van Aanholt. En Rijs zit daar met de hak wel aan, maar de bal gaat ruim naast het doel bij Luciano da Silva. De keeper van FC Groningen. Groningen dat in de beginfase het meeste balbezit heeft gehad. En Groningen dat hunkert naar eindelijk weer eens een overwinning hier thuis in de sfeervolle Euroborg, bom en bomvol. Ook een vol uitvak overigens met de geel-zwarte kleuren. 525 man om precies te zijn. Maar FC Groningen, de laatste thuiszegen, dateert van 19 februari dit jaar. PSV werd toen hier met 3-0 verslagen. Dat betekent zeven wedstrijden thuis niet gewonnen. En dus moet er wat gebeuren. Groningen nu op de helft van Vitesse aanbeland. Aan de linkerkant van het veld met Bakuna. Schuift de bal dan zomaar bij Ibarra in de voeten. Dat is natuurlijk niet... De en via Boni probeert Vitesse er dan weer uit te komen. Dat mislukt. Groningen kan er weer overnemen. Maar er wordt gefloten door scheidsrechter Nijhuis voor een overtreding in het voordeel van FC Groningen. Ja, het is sfeervol zoals altijd dus hier in Groningen. Maaskant, de nieuwe trainer dit seizoen. Niet al te best begonnen natuurlijk. Slechts vier punten uit vier wedstrijden. Twee weken geleden de eerste drie punten. Dat gebeurde in Den Haag bij ADO toen Groningen won met 1-0. En Vitesse, je zei het al, een uitstekend begin... Van ...van dit seizoen, hoewel het programma ook weer niet zo was om heel bang van te worden. Hoor. Met bijvoorbeeld Pek Zwolle en ook hier nu trouwens een eerste goede mogelijkheid voor Groningen. Laten we dat niet vergeten, de kopbal van Virgil van Dijk die maar net naast het doel gaat van Piet Veldhuizen. Zes minuten zijn we onderweg in Groningen, het is nog 0-0, maar de beginfase is in elk geval veelbelovend. De Nederlandse honkballers verloor in Rotterdam de finale van het EK. Die andere Europese grootmacht, Italië, was uiteindelijk met 8-3 te sterk. Ronald van Dam blikt terug met de bondscoach Brian Farley. Ja Brian, zo ben je wereldkampioen en zo verlies je de finale van de EK in eigen land. Ja, zeker niet leuk en uh, ontzettend teleurstellend voor ons, voor uh, het team, voor de fans uh, en yeah, natuurlijk voor de staf. Maar het is uh, op de dag, het is gewoon in het moment, moet je spelen. En je kan niet uitgaan van wat je hebt gedaan in het verleden. Je moet gewoon vandaag spelen tegen een team en die waren gewoon uh, op de dag beter. Als je kijkt naar deze wedstrijd, derde en de vierde inning krijg je acht runs tegen. Je scoort zelf ook maar zes hongslagen, zij twaalf. Ja, hij is niet gestolen hè, de titel. Nee, nee. En uh, ik denk dat ze uit de tien hongslagen in de eerste vier innings of zoiets. Dus uh, ja, je begint... Uh, ik, ik zei het eerder, wij, uh, wij lenen heel veel op onze pitching en wij hadden gewoon drie uh, fantastische werpers klaar voor vandaag. Wij hadden rondom alle werpers die we nodig hadden. En um, helaas uh, had Martens de dag niet en hij uh, kon die bal uh, moeilijk over de plaat. De snelheid was lager dan no uh, normaal. En dat kan gebeuren met een pitch op een dag. En je hoopt alleen maar dat het niet op een kampioenschapdag uh, gebeurt, maar het is wel zo. Dus... Um, ik maak gewoon een snel wissel. Ik braak Soubaran in, ook een speler, met een pitcher met hoge kwaliteiten. En hij maakt gewoon wat mij betreft een dubbelspel op dat moment. Een heel belangrijk moment. Maar de scheidsrekt een andere mening op dat moment. En dat was een grote punt voor hun. Ik ging een 3-1 voor. kwamen terug met 3-2. En, en de vierde inning. brak het een beetje los. Een paar honkslagen door de gaten heen. En ik dacht, dacht, het moment van de wedstrijd was met 2-0 en, uh, en alle honken bezet. Uh, de catcher La met twee slags sloeg een bal door het midden. En ik dacht, nou, dat is de derde nul. Maar op het laatste moment stoot die bal onder de handschoen van, uh, van Nicky. En dat uh, scoort twee punten en dan maakt het 6-2. En uh, de volgende slag slaat de bal over de linksvelder. En ben je van het uh, van, van moment waar je denkt, nou, als je bent een oud-inning 4-2. En ineens ben je gewoon 8-2 achter. En uh, tegen zo'n team, 8-2 is een grote... Uh, Grote uh, stand op terug te komen. Laatste vraag: kun je blij zijn met Silver? Nee, nee we zijn helemaal niet blij met Silver. We zijn teleurgesteld. Ja. Uh, we zijn de wereldkampioen, we hadden dit moeten winnen. Funboy 3 uit begin je aardach, en it ain't what you do, it's the way that you do it. It's the way that you do it. Groningen, Vitesse, Richard van der Maaden, 0-0 nog. Ja, nog steeds 0-0. Elf minuten zijn we bezig in deze wedstrijd Groningen. Het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Korte combinatie met De Leeuw en Burnett. Dat wordt goed verdedigd door Prupper. Vandaag weer in de basis bij Vitesse. Hetzelfde elftal als twee weken geleden toen Vitesse in de laatste minuut... via een um, fenomenale hakbal, zo zou je het wel mogen zeggen, denk ik... van Wilfried Boni de winst naar zich toetrok. En daardoor inderdaad heel vast op die uh, tweede plaats terechtkwam. Eventjes na dit weekend terugzakte naar de derde plaats. Maar vandaag kunnen er dus opnieuw... Uitstekende zaken worden gedaan door de Arnhemse club. Diepe bal nu van FC Groningen gaat hier over de achterlijn. Ja, dat laat Kasia slim gebeuren. En dat betekent een doeltrap voor Piet Veldhuizen. Die ook een uitstekend begin kent van het seizoen. Sommeert zijn spelers om wat dieper te gaan staan. Heeft de bal nog altijd liggen op de 5 meterlijn. En paast nu naar Theo Jansen. Theo Jansen een twijfelgeval voor deze wedstrijd. Had was last van zijn kuit. Maar kon toch spelen. Hetzelfde geldt voor Boni. Die ook vrijdag afhaakte tijdens de training bij de... De spelers Belangrijk natuurlijk voor Vitesse zijn er gewoon bij. Groningen heeft nu het balbezit op de eigen helft met Virtual van Dijk, de centrale verdediger. Kijkt dus of er afspeelmogelijkheden zijn diep. Dat is niet het geval. Paast dan breed naar Kwakman die een linie terug is gehaald door op het Maaskant te trainen van FC Groningen. Het heeft alles te maken met de blessure van Johan Kappelhof. Die heeft last van een oogwond. Speelt daarom niet. En daardoor is er ook een plekje vrijgekomen bij FC Groningen. Links voorin voor Andras Kierum. Eerste basisplek voor de Sloveen bij FC Groningen. 0-0 dus nog de stand. 12,5 minuut onderweg in deze wedstrijd. De mannen hoofdklasse hockey is weer begonnen. En de landskampioen Amsterdam verloor thuis van Pinoké met 4-3. Wat is allemaal nog meer gebeurd? We gaan eens even schakelen met Geert de Groot. Ja, dan gaan we eerst even die uitslagen doornemen uh, van die eerste competitie zondag. amsterdam Pinoquet, 3-4 uh, werd het. Het was 0-3 in het voordeel van Pinoquet bij de rust. Over die wedstrijd gaan we zo praten met Jesse Maillieu. De aanvoerder van Pinoquet. gelukkig glimlachend, zit hij hier naast me. Bloemendaal-Rotterdam werd 4-2. SCRC-Oranje-Zwart, 2-3. Scharweide-den-Bosch, 3-4. Laren Voordaan, de debutant. Verloor met 6-1 van Laren, waar Joost Bijlaert inmiddels de coach is. HGC-Kampong... 1, 3. Ja, en terwijl nu, Jesse, aan de overkant kunnen we dat zien... de spelers van Amsterdam nog steeds hier rondlopen om op de foto te gaan met de jeugd. En dat zijn dan de Olympische spelers van Amsterdam, dames en heren. Het is een groot feestje hier in het stadion. Maar in het veld was het dat niet, Jesse, want jullie wonnen met 3-4. Na, na een wedstrijd met twee gezichten. Een goede eerste helft van Pinoké, een goede tweede helft van Amsterdam. Ja, ja, goed. We, hebben, we hadden het net even over. Maar volgens mij hebben we vijf spelers die uh, ouder zijn dan 25. En de rest is allemaal jongen. Dus uh, ik denk dat dat toch een beetje mentaal uh, zit. En uh, kijk, de perfecte eerste helft speel. De tweede helft was minder. Dat komt gewoon denk ik omdat 3-0 voor. Wie had dat verwacht? Misschien dat we daar wat minder scherp waren. Want dus toen hebben we het heel erg op vechten moeten gooien. En dat is wel gelukt uiteindelijk, dus dat is mooi. Maar we moeten daar nog wel even over praten, ja. Want ja, het, het, het leek er ook op dat jullie je beter op het begin van de competitie hadden voorbereid dan Amsterdam. Want die Amsterdammers liepen rond van, oh jee, ja, we moeten ook nog hockeyen. Nou ah ja, kijk, wat het natuurlijk zo is, ze hebben heel veel internationals. En die zijn natuurlijk, die hebben echt even drie weken vrij gehad. En wij zijn dus eerder begonnen met trainen. Kijk, qua fitheid zit het bij hun denk ik wel goed. Maar ik denk wel dat ze misschien pas een week of twee misschien hooguit met z'n allen getraind hebben. Dus daardoor zal er wat minder ritme in zitten. En bij ons is dat anders natuurlijk, ja. Dan nou waren er geen camera's bij van de NOS. dat was maandag wel de bedoeling... maar dit veld is afgekeurd omdat de lijnen van het Lacrosse Europees Kampioenschap... een grandioos evenement wat hier in Amsterdam heeft plaatsgevonden... die lijnen die zijn nog roodachtig... Aan één kant en geelachtig aan de andere kant. Dat is geen mooi gezicht voor de televisie. Nou vertelde jij mij dat Pinocchi ook van die gekleurde lijnen heeft inmiddels. Geen televisie dit jaar bij Pinocchi dus. Nou ja, ik weet, niet wat er aan, ik weet niet precies wat er speelt. Ik zag hier laatst wel een busje staan met schoonmaakwerkzaamheden erop staan. Maar volgens mij is het ze niet gelukt om die, die lijntjes netjes te krijgen. Uh, maar in ieder geval dat, dat EK of WK lacrosse wat er was. Dat was ook op uh, Pinocchi en ook op Hurley. En we hebben alle drie de clubs hetzelfde probleem. Dus ik, ik ga er eigenlijk nog vanuit dat er een kleine scha schadevergoeding richting de lacrosse bond gaat. Die hebben geen centen. <laughs> nee, ja, dan zal er zal nog iets moeten gebeuren. Want als de televisie niet wil komen, dan zal de sponsor ook niet blij zijn. Nee, nee, nee, de televisie is uitgeweken naar Bloemendaal vandaag. waren er niet bij in die wedstrijd waarin jullie een geweldige strafcornerman hebben laten zien. Hè? Die Justin Reed Ross. Als die er niet bij was geweest, was het nog uh, gebeurd met ja, jullie? Ja, nou, dat scheelt natuurlijk. Kijk, hij maakt er 2 uit drie en volgens mij maakt Amsterdam er 2 uit 7. Dus uh, zijn gemiddelde is heel goed. Maar ja, dat hadden we vorig jaar ook al kunnen zien. Het probleem was vorig jaar dat we in de laatste wedstrijd eigenlijk nodig hadden... en dat we 10 seconden van tijd de play-offs niet haalden. En uh, ja, dit seizoen is het hele seizoen bij, want Zuid-Afrika heeft verder geen verplichtingen. Um, dus dat is heel lekker. Dus dan weet je dat we in ieder geval altijd op de corner kunnen rekenen. Nou, het is weer een invasie hè, van buitenlanders. 44 stuks liefst in de hoofdklasse, dat is 25 procent. Ja. Beetje veel. Ah ja, er zijn zelfs teamen die, die er zes of zeven hebben, geloof ik. Laren en een en en bos. Ja, Dat moeten ze lekker zelf weten. Wij hebben vier jonge jongens uit de A1 ingepast. En dan zitten er nog drie die ook uit de ergte jeugd komen. En uh, we proberen met een paar oude rotten, proberen we uh, uh, gewoon naar een team te bouwen. En dan kijken we wel waar we staan. En volgens mij gaat dat hartstikke leuk. Ja, dan moet je nu de jonge jongens gaan vertellen dat ze niet buiten hun schoenen gaan lopen. Nou ja, dat hadden we eigenlijk in de rust moeten doen. Maar toen gingen we, geloof, hebben we verteld dat we precies zo moesten doorgaan. Dat ja. pakte iets anders uit. Ja, ja, ja, ja. ja je, je moet natuurlijk zeggen naast je schoenen gaan lopen. Maar iedereen begreep het wel wat ik bedoelde ja. natuurlijk. Oké okay, Jesse, nou dat was een mooie start van de competitie. Hè? Uh, ja. Nou ja, we zullen play-offs dit jaar. Nou ja, dat zegt iedereen. Kijk, vorig jaar hebben we dat nooit uitgesproken ja. dat we dat wilden, wel intern. En uh, dit jaar spreken we dat intern niet eens uit, want ja, we moeten maar kijken. T die wisselvalligheid zag je vandaag in deze wedstrijd, en die zullen we dit seizoen wel hebben, want ja, er zijn gewoon veel jonge jongens bij. Het is ook heel leuk dat er nog heel veel rek in de ploeg zit, en uh, dat zullen we nog maar zien waar we uitkomen. Ja. Oké, okay, uh, Jesse, vorig jaar draaiden draaide jullie mee, haalden de play-offs net niet. Dit jaar gaat het wel gebeuren. Ik hoop het. We zullen het zien, Gerard. Daar kom je nog wel tegen dit jaar. Ja, ja. Oké, okay, dat was het. Ook okay, je overzicht dan. Geen stand natuurlijk na één wedstrijd. Ja, Laren staat bovenaan als ik zo snel het doel bekijk. Van plus 5. Ja, Laren, koploper. Ah, dat is lang geleden voor Joost Bellaertjes. Dus <laughs> ja. Dat is mooi. Dankjewel, uh, Gerard. Met uh, de gekleurde leiding. Gerard kon het allemaal zien vandaag daar bij Pinoké Amsterdam. We gaan uh, wielrennen. Uh, Team Sky uh, is de limit, Riepen we de hele, hele zomer, maar nu niet, hè? Gino? Nee, vandaag even niet. Maar ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met dat hele zware seizoen. Voor uh... Bradley Wiggins en natuurlijk ook voor Christopher Froome. Froome ook nog eens een keer de ronde van Spanje achter de rug. Nou, die mannen die hebben er geen zin meer in. Ik kan me voorstellen dat zij gewoon hier niet meer willen rijden. En vandaar dat Team Sky absoluut niet meedeed in het echte spel. Want ze werden gewoon negende in het eindklassement. Met een gemiddelde weliswaar een zeer behoorlijk gemiddelde van 49 kilometer en 300 meter per uur. Maar toch op 1 minuut en 32 seconden achter de winnende ploeg Omega Pharma Quickstep. De ploeg die bewees dat dat je ja, met elkaar zo'n uh, ploegentijdrit moet rijden. Dat je niet moet willen laten zien... en het was wel grappig, Nicky Terpstra zojuist... hoorden we eventjes hier uh, via de installatie... die uh, zei van, ja, je moet niet aan elkaar willen laten zien... dat je ontzettend sterk bent. Je moet gewoon als ploeg rijden. En dat miste er misschien wel net aan bij Rabobank en ook bij BMC. BMC, waar TJ van Garderen zo'n beetje in zijn eentje de Kouwberg opknaalde. Rabobank, waar Stef Clement voor iedereen uit de Kouwberg opsnelde. Nee, dat is niet de manier waarop je een goede ploegentijdrit rijdt. Je moet bij elkaar blijven... En op gaat deed dat tot een uh, ja, extreem is. Want die kwamen uiteindelijk met zes man over de streep. Nikki Terpstra dus gewoon wereldkampioen. En hij mag zo meteen naar het podium. Want uh, de, men, de dames met de bloemen en de mannen uh, met de handjes die ze zo meteen gaan geven... die staan ongetwijfeld klaar. Pat McQuaid zie ik daar bij het uh, erepodium staan. En die zullen dan uh, Tom Bonen en Nikki Terpstra en de Hunnen... zullen ze een uh, handje geven, de bloemen geven. En een medaille. Geen regenboogtrui, dat doen ze niet. Want het is een WK voor merken -teams betekent dat er geen landenteams hier aan de start hebben gestaan. Vandaar dus dat er geen regenboogtrui wordt uitgereikt. Nog even naar die stand. Omega dus als eerste. Dan op, acht, nee, op drie seconden ruim BMC. Dan Orica GreenEdge. Niet alleen met Sebastiaan Langeveld trouwens als Nederlander... maar natuurlijk ook met Jens Mauris, andere Nederlander. Die worden knap derde. Die pakken brons op 47 seconden. En dan wordt het gat groot. Meer dan een minuut. Liquigas op de vierde plek. Rabobank vijfde. Movistar zesde. Katusha achtste. En dan gaan we zo verder naar beneden en komen we uiteindelijk bij de twaalfde plek Vacan Soleil DCM tegen en dan komen we bij de achttiende plek team Argos Shimano tegen en om het dan toch maar even compleet te maken de beloften van Rabobank eindigen hier op de dertigste plaats maar die mannen kun je niks verwijten want dat zijn nog beloften die moeten het allemaal nog leren het echte vak en die staan in ieder geval niet hier bij de belangrijkste mannen ik zie Jens Maurits daar op het podium staan helemaal aan de buitenkant en Sebastian Langeveld die staat daar ook en die Merks die gaat ook ongetwijfeld het een en ander overhandigen dat is wel mooi. Van de grote man zelf krijgen ze zo meteen de onderscheiding voor dat wereldkampioenschap. De, dat is in ieder geval Orika. Straks krijgen we natuurlijk Omega farmen op het allerhoogste treedje. Maar het is wel mooi dat die prominente mensen als Eddie Merckx hier op dit WK acte de présence geven. Voor Rabobank dus helaas geen medaille. Het heeft allemaal te maken met het uiteenvallen van die ploeg na het wegvallen van Wilco Kelderman. En het toch wel raar oprijden van die Kouwberg. Alle reden voor Steven Dalenboud om even met Lars Boom te praten over die teleurstelling. Ja, je kan alweer lachen. Ja, maar de kant kan het heel snel naar een koers. Uh, maar het was een enorm lange ploegentijdrit. Uh, waar Kelderman al vroeg moet afhaken. Hoe, hoe zwaar was het? Uh, ja, het was heel zwaar, denk ik. Wat normaal is. Uh, het is jammer dat Wilco uh, iets te vroeg moet lossen. En Rick uh, was de bedoeling dat hij doorreed tot onderaan de Kouwberg. En daar zijn eigen tempo omhoog reed. En uh, ons daar afzetten. Maar dat liep anders. Ja, Luis uh, Leon uh, was... Ja, iets minder tot onderaan, dus het ja. kan gebeuren in zijn koers. Ja, gees denk ik ook of wacht gees ik op hem? Uh, nee, ik denk, weet ik niet, ik heb gees, dat betreft daarover nog niet gesproken. Dat is ook niet belangrijk om meteen naar de koers te vragen, denk ik. Maar uh, ja, we moesten toch wachten of dat hij nou harder kon of niet. Uh. Ja. ja, jullie waren daar niet, niet meer genoeg man meer vooraan. Uh, Je maakt al boven de Kouwerberg een gebaatje, wat zat achter voor gedachte? Ja, gewoon dat we moesten vechten en dat we moesten knokken tot op de streep. Ja. Het, het, het lullige is wel dat, dat jullie uh, heel goed reden. En dan, ja, misschien op de koude boot, net die nodige seconden verliezen. Ja, dat heb je goed gezien. Het is jammer en het, uh, ja, daar kun je niks anders aan doen. Kun je niks aan doen. Hoe deed jij zelf? Ja, ik was goed, denk ik. Ik had een goed gevoel. En, uh, ik heb ook afgezien als een beer. Maar dat is normaal denk ik in een, in een ploegentijdrit. We uh, ja, kon het niet aan You've got the loudest ball.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 Die Golan met Paper Tiger. We gaan weer eens eventjes naar het noorden. Groningen-Vitesse, geen onderbrekingen. De muziek kan gewoon draaien, Richard van der Maan. 0-0 dus. Ja, het is er niet beter op geworden de afgelopen 10 minuten, moet ik zeggen. 0-0 inderdaad nog de stand. 25 ste minuut loopt. FC Groningen een ingooi nu. De bal gaat terug naar Virgil van Dijk, de centrale verdediger. Weinig spectaculaire momenten nog gezien. Eén goede kans voor FC Groningen. Voor Mitchell Schetten die het duel won van Van Arnold. Maar Veldhuis op zijn weg vond. Veel meer hebben we eigenlijk niet gezien. Het initiatief overigens in handen van Vitesse in deze wedstrijd tot nu toe. Groningen nog altijd op de eigen helft met opnieuw Van Dijk. Van Dijk met de bal nu over de middenlijn. Paast dan met Burnett de rechter verdediger. Opnieuw Van Dijk die probeert diep te spelen. Maar daar zit Prupper aan met het hoofd. En de bal gaat dan rustig terug naar... Veldhuizen En zo heeft Vitesse dus weer de bal. Gaan de backs weer wat dieper staan. En paast Veldhuizen de bal naar de rechterkant naar aanvoerder Kasia. Karim Kasia terug weer naar Veldhuizen. Van der Heijden, de andere verdediger centraal, zou dan kunnen. Maar Veldhuizen wacht lang. Kijkt wie naar de bal toekomt. Dat is alleen Theo Jansen. Er is heel weinig beweging. Ook Boni staat in de middencirkel klaar van geef mij die bal dan maar. Boni die regelmatig uitzakt. En Veldhuizen heeft nog altijd de bal. Speelt hem dan nu naar naar van Anot en dan kan de opbouw van Vitesse eindelijk beginnen. Van Anot naar Van der Heijden. Van der Heijden paast naar Kasia. Kasia vervolgens weer. Achteruit richting Kalas. Zo schiet het niet op. Nee, het is niet al te best wat we tot nu toe zien in deze wedstrijd. 26,5 minuut op de klok. 0-0 Groningen-Vitesse. Wordt vervolgd na vijf evenals met de overzichten van het binnen- en het buitenlandse voetbal. En de uitslagen in dat binnenlandse voetbal vanmiddag. Heracles NAC werd 2-1. AZ tegen Roda werd 4-0. En Utrecht PSV eindigde in 1-0. Wordt allemaal vervolgd na 5 uur in Langste Lijn... En nog eens langs de lijn. Op 1. Exclusief in Studio Itzerda. Kijk, als je thuis op de bank zit, ben je geen Society. Je moet, je moet er zijn, je moet opvallen. Smaakt dat naar meer, Misschien dat je, als je zelf denkt dat je Society bent, dan is in het wat mij betreft goed hoor. Mag wel. Luister dan straks kwart over zes naar Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.